Zo, hier zijn Bert en Ernie weer. Ja, en uh, Bert en Ernie en ik, uh, Ernie en ik gaan nu een liedje zingen uh, voor jullie. Ja, en dit hebben we, uh, al heel hele tijd geleden hebben we dat ingestudeerd. En uh, we gaan het nu uh, te horen brengen. Nou, ben je er klaar voor Bert? Ja, ik ben er klaar voor. Ik sta bij de kerstboom vol krantjes en slingers. Hij staat wel erg hard, he, het keyboard. Zo, een stukje zachter. Uh, ik sta bij de kerstboom vol krantjes en slingers. En ik kijk naar zo'n glimmende bal. Ik pas heel goed op... Maar... Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben een liedje aan het zingen. Dat is een kerstliedje. Ja, nu in. Het ja, maakt helemaal niet uit wat, uh, welke tijd van het jaar het is. Ja, maar je gaat niet kerstliedjes zingen rond deze tijd van het jaar. Ben je nou... Ben, ben je... Uh, helemaal persoonlijk... Er wordt gevraagd of de microfoon iets zachter kan. Ik geloof dat het uh, iets mee te maken had. Dat ik de microfoon zeg maar een beetje tussen mijn kin en mijn uh, uh, trui had geklemd. Zodat ik... Uh, uh, zodat Ernie piano kon... Ja, nee. Um, nou goed. Uh, in ieder geval... Um, ja, je moet toch kunnen spelen en zingen tegelijk. En daarom had Ernie die microfoon zo zitten. En uh, ja, daardoor klonk het waarschijnlijk een beetje te, uh, te hard. Um, <coughs> ik hoop alleen niet dat het volgende te hard klinkt. Um, dit is Dreadful Shadows met Through the Mirror. En ik hoop niet dat hij door de spiegel gaat, want dan is hij heel hard aangekomen. Ehm... Um, sneeuwjart over je kabel, blijf lekker luisteren en dan gaan we nog meer doen straks weer seksuele voorlichting geloof ik toch met jullie ja en we kunnen alvast uh, vragen gebruiken dus uh, uh, doe eventjes uh, uh, uh, uh, vragen op die chat gooien want dan gaan we die straks beantwoorden ja dat vinden we leuk en mogen wij ze dan ook nog wat doen? nee jullie niet meer, jullie hebben wat gedaan